Freddy van met het NOS-journaal. In Congo is waarschuwd... het bericht dat er iemand is overleden aan het virus... kan de organisatie niet bevestigen. Er zijn wel al verschillende patiënten. De Wereldgezondheidsorganisatie hoopt snel goedkeuring te krijgen van Congo... om een experimenteel vaccin in te zetten. Vier jaar geleden was er een grote ebola-uitbraak in West-Afrika. Daaraan stierven ruim 11.000 mensen. Vaccins waren toen nog niet beschikbaar. Britse activisten van Leave.eu, die hebben campagne gevoerd voor de Brexit, hebben een boete gekregen. Ze hebben meer geld uitgegeven aan de campagne dan is toegestaan en ze hebben ook de uitgaven niet goed verantwoord. Dat campagneteam stond los van de organisatie die de officiële campagne voerde. De kiescommissie heeft de zaak doorgegeven aan de politie. Er is mogelijk sprake van strafbare feiten. De HEMA haalt een partij geodriehoeken met drukfouten uit de handel. Op die foute exemplaren staan te veel streepjes... tussen de tientallen aan de buitenkant. Er staan tien streepjes tussen, in plaats van negen. Eindexamenleerlingen kunnen problemen krijgen... als ze zo'n driehoek gebruiken bij hun examen. De drukfout kwam ook aan het licht door een oplettende examenkandidaten. Wie een fout exemplaar heeft, kan hem bij HEMA kosteloos omruilen... voor een correct exemplaar. Maandag beginnen die examens... En Arjen Robben heeft zijn aflopende contract bij Bayern München met een jaar verlengd. Na maanden van onderhandelen is dat. Robben begint na de zomer aan zijn tiende seizoen bij Bayern. Bayern is de kampioen van Duitsland. Robben is 34. Hij won de afgelopen jaren vier bekers, zeven titels en één keer de Champions League. Het weer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 moments under ya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 I'm falling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 I don't open up my eyes. So well, that's fine by me. So we're Could stay for.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 Let's go. Yeah, I don't need no adjectives for this girl The diary Oh the diary It's happening again